Even na twee uur, een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. In deze aflevering begonnen we met een hit uit de jaren 80. Dat was ongekend het geluid van Duran Duran en de skin Trade. Jawel, hij zit weer tegenover mij. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag, luisteraars. Welkom. Goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, Rob. Ja, daar zijn we weer. Daar zijn we weer, tussen 2 en 5. Ik heb het zonnetje al gezien, maar hij is nou weer even weg. Hij is even weg. Hij komt terug, hoor, hij komt terug. Weg. Jawel, maar we gaan schaatsen hè, vanmiddag. We, we, we ik, gaan schaatsen. We komen ogen tekort. <laughs> ja, want dankzij jou zit ik ook naar live ijshockey te kijken. <laughs> Je hebt het druk? Want uh, dat is eigenlijk de topper in de poolwedstrijd. Uh, dat is Amerika tegen uh, Rusland, ijshockey. Dat is, en ijshockey is gewoon een religie in, uh, in, in Rusland en in Amerika. Maar voorlopig zijn ze nog in de eerste, eerste kwart bezig. En is de stand nog 0-0. Daarnaast uh, krijgen we straks natuurlijk de 1500 meter met uh, Blokhuis, Groothuis, Tuitert en verwij. Maar wij gaan daartussendoor ook gewoon rustig ons programma doen zoals u van ons gewend bent. Want om half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda en om half drie het weerbericht. We hebben rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Diesel. En als u die foto zo kunnen zien, kijkt Diesel een beetje zielig. Want die is naastig op zoek naar een nieuw thuis. Rond de klok van kwart vijf het gedicht van de week. En dat moet je ook aanspreken Rob. Want het gaat namelijk over muziek. En, ja, zeker? en, en zonder muziek. Is er niks, hè? Ik weet wel een plaats ja. Kan. ja, ik heb ook al zo'n idee. Goed, tussen de muziek doen we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. In het tweede uur hebben we een interview met de Zandvoortse zanger, zangeres Rodesh. Want die uh, heeft al een heel uh, ambitieus uh, evenement over twee weken. En uh, daar komt ze alles over vertellen. En het heeft staat onder het thema Music Above Fighting. En het gaat over de wereldvrede. En zij daar, heeft daar een plaat voor opgenomen of is daarmee bezig. Maar daar horen we straks rond de klok van kwart over drie alles van. Dus ik zou zeggen, gaat u gewoon rustig naar de radio luisteren, zet uw tv aan, dan hoeft u niks te missen. En we hebben heel veel lekkere muziek, waaronder Craig David hier is Walking Away. <middels> Lekkere zonnige muziek op de zaterdagmiddag, Albert Jan. En de zon luistert naar je. Ja, jawel, de Crack David en uh, Nick. En Walking Away. Mocht je mee willen kijken in de studio van CFM... dat kan sinds deze week via een nieuwe website. Ga naar www.cfm-live.nl www.cfm-live.nl En dan kan je live meekijken en luisteren in de studio van CFM.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 For those drove out. All my niggas locked down in a 10 by 4. Controlling our house. We live in hard knocks. We don't take over, we bar blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I float for chicks wishing. They ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my ballers, that's born the clock. No one will be on top whether I perform or not. I went from lukewarm to hot. Sleeping on photons and cots. The king size. Green machines the green fives. the seen pies. Let the thing between my eyes analyze life's ills.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 Zo, deze hebben we al een hele tijd niet meer gehoord op de radio. Het is te lekker om een keer op de zaterdagmiddag bij CFM te draaien. Je de JC en de Harknot live. Nogmaals, wil je meekijken en luisteren in de studio van CFM? Ga dan naar www.zfm-live.nl en dan kan je tegelijkertijd uh, meekijken. Gaan we even zwaaien. En uh, luisteren natuurlijk naar het radiogeluid van CFM. Maar ik heb begrepen: kan je dat via elke browser? Heet dat met een duur woord? Nou, dat is uh, nog. Ja, ik weet uh, waar je naartoe wilt. Dat is nog een beetje ingewikkeld. Maar je hebt uh, Mozilla Firefox of uh, Google Chrome daarvoor nodig. Oké, okay, goed. Dat weten we dan. Ja, we gaan het hebben over uh, Kids Adventure Week. Want ja. die gaat er weer aankomen. Want oh, het lijkt wel alsof februari echt een, een maand is waarin uh, veel aandacht is uh, voor uh, de kids. Want uh, er zijn nog meerdere evenementen staan op stapel. Speciaal voor jongeren. Maar uh, een van de grote uh, uh, activiteiten is natuurlijk de Kids Adventure Week. En voor de derde volgende jaar wordt in Zandvoort aan Zee de Kids Adventure Week georganiseerd. Een week barstersvol sportieve, ontspannende en spannende creatieve visum, maar vooral, bovenal, hele leuke activiteiten speciaal voor kinderen. Tijdens de voorjaarsvakantie van zaterdag 22 februari tot en met zaterdag 1 maart... kunnen kinderen zich uitleven en genieten van alles wat Zandvoort aan Zee te bieden heeft. Om alle activiteiten in goede banen te leiden... wordt speciaal voor de Kids Adventure Week een kinderburgemeester aangesteld. En wij kunnen uh, u melden, uh, luisteraars... dat inmiddels daar de nieuwe kinderburgemeester uh, ja, in sp al is uh, ja, door de sollicitatieprocedure is heen gekomen. En dan hebben we het over mevrouw Van der Meijen. Die wordt dit jaar de kinderburgemeester. En uh, op vrijdag 21 uh, februari wordt ze officieel geïnstalleerd op het gemeentehuis... waarbij de echte burgemeester de ambtsketen aan haar zal overhandigen en daarna natuurlijk zijn koffers gaat pakken... en een weekje lekker op vakantie gaat. Met het doorknippen van een lint op het kantoor van het VVV... opent de nieuwe kinderburgemeester op 22 februari de Kids Adventure Week. En wellicht dat ze daarna gelijk door kan naar de studio... voor een interview Gezellig. bij ZFM. In de loop van de week zijn er nog een aantal officiële momenten... waar de burgemeester uh, een rol vervult. Een verantwoordelijke, maar superleuke functie... waarbij genoeg tijd overblijft om zelf ook te genieten van de vele activiteiten. Ook meedoen, uh, uh, ook meedoen aan de Kids Adventure Week kan de burgemeester natuurlijk ook. Iedere dag van de week heeft een apart thema... waarin de activiteiten van die dag passen. Zo kun je bijvoorbeeld op stoere zaterdag meedoen... met een piratenavontuur, kennismaking met stoere welpen en kabouters... of alles te weten komen over de hulpdiensten op het plein van de Hoge nood. Op maffe maandag start de Vijfdaagse Golf Op wonderlijke woensdag leer je alles over de sterren en op opa en oma... zaterdag op 1 maart kun je onder andere samen met opa en oma gaan knutselen. Zo heeft iedere dag een andere activiteit... waarvan er dit jaar dit slechts een paar zijn. Alle activiteiten worden door of in samenwerking... met Zandvoortse ondernemers georganiseerd. Om alles in goede banen te leiden... is aanmelding voor sommige activiteiten noodzakelijk. Want dan ben je namelijk ook zeker verzekerd van een plekje. Voor meer informatie over de activiteiten en, en, en verdere informatie... kijk je natuurlijk even op www.kidsadventureweek.nl www.kidsadventureweek.nl Zin in Kids Adventure Week is natuurlijk zin in Zandvoort. En dank aan de VVV natuurlijk, want die hebben het mede georganiseerd, heb ik begrepen, toch? Ja, samen met ondernemers. Samen in, uh... met ondernemers. Nou, geweldig dat de Kids Adventure Week er weer aan gaat komen. En uh, meld je aan he, voor alle activiteiten die aankomende week gaan plaatsvinden. Hier is Troma 1, e en Formidable.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 Nous étions formidables. Ça va, travail Ça va. T'es un peu fatigué ou quoi Ouais. Je suis un grand fan. Hein. Merci beaucoup. <rire> Je tenais à te le dire. Mais t'as eu une soirée agitée ou quoi Un peu, ouais. Ouais. T'es déglingué là inquiété. ouais, un peu quand même, ouais. J'ai besoin de… Ouais Ouais, ah, ouais. Tu veux qu'on te dépose chez toi Non, ça va, ça ira, ça ira. Ok, ça va. Ça va Allez, courage hein.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 Oh Dat, uh, over het weer van vandaag, uh, Albert-Jan. Formidabel. ja. Formidable. Ik word er helemaal vrolijk van. Het zonnetje schijnt, ja, maar wij zitten lekker binnen natuurlijk, hè. <lacht> en buiten waaien uit je hippie gewoon. Niet nogmaals die wind daar uh, vandaag uh, hier in Zandvoort. Zij zijn je naar het noorden loopt, want dan heb je wind in de rug. Kijk, dan valt het weer mee. <lacht> nou, hoe het weer er de komende dagen uit gaat zien... Hoor je ze dadelijk bij het CFM Weerbericht om half drie. Maar eerst Gloria Gaynor. Dat was even lekker. De voetjes van de vloer op de zaterdagmiddag bij CFM. Met de 12 Inch van Gloria Keene. Je hoorde, I will survive. Het is 1 uh, minuut over half 3. Laten we gaan kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Ja, Albert-Jan, uh, op dit moment hebben we een lekker zonnetje hier in Zalfort. Maar waait het behoorlijk, hè? Nou, en het wordt nog erger. Oh jee. Want we hebben namelijk te maken met een stormdepressie, genaamd Dana. En daardoor waait het de, deze zaterdag flink. Aan zee komt enige tijd een zuidwesterstorm te staan. Windkracht 9. En in de polder waait het veelal hard en stormachtig. Het is al wat, zo'n stormdepressie. Uh, windkracht 7 tot 8. Verder komen er zware tot zeer zware windstoten van meer dan, dan, dan 100 kilometer per uur. U hoort het goed, 100 kilometer per uur. Naast wolkenvelden zijn er ook flinke perioden met zon en het blijft over het algemeen droog. De temperatuur ligt tussen de 10 en 11 graden. En vanavond komt het tot enkele buien, maar komende nacht blijft het droog met een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Bij een tot vrij krachtig in de polder en hard aan zee afgenomen zuidwestelijke wind... daalt de temperatuur naar een graad of 6. Toch niet normaal, hè? Nee. 10, 11 graden vraag. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Nou, en morgen? Ja, morgen blijft het droog en daarbij schijnt de zon flink. Dus een heerlijk weer om lekker een strandwandeling te gaan maken. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is verkrachtig over land... en krachtig tot hard aan zee, windkracht 5 tot 7. En de temperatuur stijgt naar een graad of 8 à 9... Zondagavond en maandagnacht blijft het ook droog met flinke opklaringen. De zuidwestelijke wind is afgenomen naar matig en de temperatuur daalt naar waarden tussen de 2 en 4. Maandag zijn er naast wolkenvelden ook perioden met zon. Het blijft opnieuw droog en er waait een meest matig zuid tot zuidwestelijke wind. De temperatuur komt in de middag uit op een graad of 10, daar is die weer. Maandagavond en in de nacht tot dinsdag blijft het droog met naast wolken ook enkele opklaringen. De temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. En dan nog dinsdag. Dinsdag is over het algemeen bewolkt, maar blijft het wel droog. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot uitmatig van kracht. En de temperatuur stijgt naar wederom een graad of 10. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.ricoweer.nl Of kijk ook eens op de website van onze eigen weerman Lex van de Hoorn... www.metiopagina.nl. Dat was het weer. En we gaan hem op verzoek draaien. Hier is Abba en Money Money Money. Even. Hebben we dat weer met die computer? Ja, het begint weer, hè, gewoon. Mm, toch een rare computer. Eens even kijken, hoor. Heb, heb ik nog wat anders klaarstaan? Ik niet. Oh, Jij wel? Oh, ik heb nog wel iets anders van... Uh, gaan we wel door met Abba? Ja, doe maar Abba, even. even oh, oké, okay. nou, wie vindt zijn waterlo? Abba. <laughs> ja, <laughs> toch? Of niet? Dacht het wel, ja. Ja, oké, okay, nou, daar komt hij aan. Hier is uh, Abba en die andere. Gaan we zo meteen nog wel even proberen, hoor. Geniet hier maar eens even van... Al gerepareerd, op het jan de computer? Uh, nog niet. Ik heb wel oh. even een andere, andere, andere uh, ja, noem je dat, ingang gevonden. Dan gaan we hem straks weer even proberen met money, money, money. Maar daarvoor in de plaats kreeg je dus Abba en Wadaloo. 8 over half 3, nogmaals een hele goede middag. was wel bij het weer van vanmiddag. Hè, jongen, dit is de van Simply Red. Dat was de Sunrise. Ja, uh, we hadden het al over die voorjaarsvakantie voor de kids. Maar de, die, die week staat vol van de activiteiten. Maar ook een hele leuke activiteit tijdens deze vakantie... is speuren en pluizen in de vakantie. En dat he, he, heeft alles te maken met activiteiten in het Nationaal Park zuid kennemerland Ontdek er welke dieren er leven in de duinen zonder dat je ze kunt zien. Ga mee op excursies of ga zelf op pad met een speurtocht. Tijdens de vakantie van 21 februari tot en met 2 maart... worden excursies georganiseerd voor volwassenen en kinderen. Een echte aanrader voor kinderen zijn de speurneuzen-excursies... op dinsdag en donderdag. Als echte detective lopen zij door het duin op zoek naar sporen van dieren. Poep, veertjes en knaagsels wijzen de speurneuzen de weg. Ook braakballen pluizen op woensdag en vrijdag... is een leuke en leerzame invulling van de middag. Onder leiding van een deskundige gids wordt een braaksel bekeken. Wat heeft de uil zoal gegeten? Hul. Ook ouders zijn welkom bij deze excursies. Aanmelden is verplicht en kan op de website van Nationaal Park. En dat is wwwnp zuidkennemerlandnl wwwnp zuidkennemerlandnl leerzame excursies tijdens de voorjaarsvakantie. Nou, ik ben blij dat de lunch er al in zit, Albert Jan, met dit soort verhalen van... <laughs> ja, maar het is wel hartstikke leuk en leerzaam ja, voor, zeker. Die, voor die kids... om te kijken wat er zo allemaal uh, uh, gebeurt. Ik zeg, eet smakelijk. Hier is oh, ja. Abba, we gaan hem nog een keer proberen. Ja. Uh, money, money, money, Gerard. Wij hopen dat hij nou wel goed komt. We hebben er alle vertrouwen in. Hier is hij dan, Abba. There never seems to be TV, ZFM, Text TV, op kanaal 45, en kijk je digitaal dan ga je naar kanaal 40, is hier de single van The Talking Heads en The Slippery People. deze winter tot nu toe weinig gezien, hè, de Slippery People. Nee. Nee, want uh, weinig sneeuw, gelukkig. En uh, IJssel, al die narigheid is ons tot op heden bespaard gebleven. Jorgen de Singlaat, de jaren 80 van de Talking Heads. En inderdaad, de Slippery People. 10 minuten voor drie uur geworden. Sofort op zaterdag bij je tot aan uh, vijf uur vanmiddag. En ik heb het altijd al willen worden, Albert Jan, boswachter. Ja. ja, maar ik zei het altijd, luisteraars, dat de februari vol staat met activiteiten voor kinderen. En ook deze is wederom voor de kids. En dat is hartstikke leuk en het, onder het motto van boswachter worden is leuk. De Amsterdamse Waterleiding daarom organiseert elke maand leerzame en interessante activiteiten voor jong en oud. Op woensdag 19 februari staat er een leuke activiteit op de kalender getiteld Hoe word ik boswachter? Jongens en meisjes van 8 tot en met 12 jaar kunnen zich opgeven... om samen met boswachter Gerard Scholten, wie kent hem niet... hierover te praten en te leren. Hij gaat ze leren waar ze allemaal op moeten letten... en samen met hem gaan de kinderen ook in het verboden duin... op zoek naar sporen van diverse dieren. Misschien vinden ze wel een gewij of potten. Verder leren de deelnemers hoe een platte grond werkt... en hoe je met een kompas moet omgaan en niet te verdwalen. Een echte boswachter draagt altijd camouflagekleding... en heeft een ver verrekijker, zakmes en zaklantaren bij zich. Nogmaals, een verrekijker, zakmes en zaklantaren bij zich. Blijkt dat je een goede speurder bent, dan krijg je na afloop een diploma. De start is om drie uur bij de ingang van het pannenland. Vogelenzang en deelname is vijf euro. Aanmelden kan via telefoon 020-608-7595. Ik herhaal, 020-608-7595. Wie wil het nou niet boswachter worden? Het kan allemaal op woensdag 19 februari aanstaande. En ik zou je zeker gaan inschrijven, want met Gerard Schotten is het altijd gezellig. En uh, deze meneer kan heel goed vertellen, dus mis Your hem niet. is a revolver, find bullets in the sky.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 Starts the spark in our bonfire hall. De James Blunt en de Bonfire Hearts. Mag ik even wat zeggen? <tie> Natuurlijk. Is het, uh, de, de, de ijshockeyers, en dan hebben we het over Rusland tegen Amerika. Dus ja. Ze zijn midden in de tweede periode... En uh, de Amerikanen hebben gelijk getrokken. Het staat nu 1-1. Zo spannend ja. dus uh, bij het ijshockey. En hoe gaat het met schaatsen? En volgens mij is uh, Blokhuis nog steeds de snelste met 1,46,50. Maar de volgende Nederlander staat alweer aan de start. Zo meteen in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag veel meer nieuws daarover. Wanneer is Toto en Afrika. Zo vlak voor drie uur.